12 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. RTL haalt het tv-programma Late Night van de buis. Vanavond is de laatste uitzending. Presentator Twan Huis vindt het heel jammer... en zegt dat de show helaas niet het grote publiek kon bereiken. Huis volgde Humberto Tan zes maanden geleden op als presentator... maar de kijkcijfers vielen tegen. Indonesië is bang dat in een ingestorte goudmijn op Sulawesi... mogelijk nog 100 mensen vastzitten. De mijn was illegaal... Afgelopen dinsdag stortte hij gedeeltelijk in toen steunbalken braken. Hoeveel mensen er toen onder de grond zaten is niet bekend. Tot nu toe zijn 19 mijnwerkers gered en zijn er 9 doden geborgen. Het slechte weer is op een aantal plaatsen van invloed op carnaval. In de buurt van Os zijn drie optochten uitgesteld vanwege de harde wind. De optochten in Breda en Den Bosch gaan gewoon door. Verder viel in Nijmegen een grote bouwstijger om. Waarschijnlijk door de wind. Daarbij vielen geen gewonden. Ook op de weg en op het spoor zijn hier en daar problemen door de wind. Op de luchthaven van de Filipijnse hoofdstad Manila... zijn 1500 levende schildpadden in beslag genomen. Ze zaten in achtergelaten koffers en waren ingepakt met tape. De schildpadden zijn overgedragen aan een organisatie... die strijdt tegen de illegale dierenhandel. Een oud-ploeggenoot van wielrenner Tom Dumoulin heeft bloeddoping gebruikt. Georg Preitler geeft dat toe in Oostenrijkse media... De renner van 28 jaar rijdt sinds 2018 voor het Franse Groupama... maar was in de vijf jaar daarvoor ploeggenoot van Dumoulin bij Team Sunweb. Bij die ploeg was hij een van de knechten in de Giro d'Italia van 2017... die Dumoulin toen heeft gewonnen. Georg Preitler zegt dat hij in die periode schoon was. Het weer. In een groot deel van het land is het nog erg onstuimig en buiig. De wind is vrij krachtig tot stormachtig... Vanmiddag is het rustiger en zijn er minder buien. Het wordt dan 8 tot 10 graden. Morgen regen met onweer bij een graad of 10. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Is zin in ZFN. ZFN. Met nu de herhaling van Goedemorgen's Antwoord. My heart's gonna break. And the stab of loneliness, sharp and painful. That I may never shake. You might say that I was taking it hard since you gave me the final goodbye. But don't you wager that I'll hide my sorrow. When I may break right down and cry. Now the race is on and here comes pride up the backstretch. They're going to the inside My tears are holding back They're trying not to fall My heart's out of the running True love scraps for another's sake The race is on and it looks like heartaches And the winner loses all One day I ventured in love, never once, suspecting what the final results would be. How I live in fear, of waking up each morning, finding that you've gone from me. There's aching and pain in my heart for the name of the one that I'll never replace. Somebody new came up to win her, and I came out in second place. Now the race is on, and here comes pride up the backstretch. stretch going to the inside my tears are holding back the time out to fall my heart's out of the running true love straps for another sake the race is on and it looks like hot aches and the winner loses all the race is on that was check jones de race is on. Ja. Dat is het nog niet, hè? Nee, nog niet. Nou ja, er wordt wel geraasd natuurlijk in Zandvoort. Ja, maar we dat wordt er altijd spannender Goed, we, we zijn weer terug. Um, bij ons zit uh, Michiel Hermsen van D66. En uh, ja, Zandvoort als enige enthousiast over Formule 1 tijdens D66-debat in Haarlem. Ja. Is een beetje niet helemaal duidelijk beeld, geloof ja, ik. Ja, klopt. Een beetje precair ook, vind ik. Oké, okay, nou. Ja. Maar... Brandlos, Brand ja. ja. Nou ja, goed. We, uh, we zijn niet echt enthousiast zeg maar, over de Town Hall Meeting aan zich. Zeg maar, de insteek ook. Ik had het net even kort over ook. Maar met name de negativiteit en de stellingen die erin geplaatst worden. Het is natuurlijk politiek heel hot, zeg maar, zeker in verkiezingstijd... om dat soort uh, punten te gaan benoemen. Maar uh, nee, wij hebben ook duidelijk laten merken... en dat heb ik ook in de regio al gezegd. We zijn echt, echt voor. Uh, in de regio hebben we ook gesprekken gehad... ook met de andere D66-fracties... En dan merk je toch dat er een, een gematigde voorstand is. Uh, D66 Heemstede is bijvoorbeeld uh, voorstander, maar wel met eisen met betrekking tot verkeer en vervoer en dergelijke wat er, wat er meespeelt. Uh, Haarlem zegt gewoon: ja, eigenlijk is het gewoon een Sanford aangelegenheid, laat die maar beslissen. En gaan we nadenken over ook inderdaad die mobiliteit die er speelt. En dan heb je Bloemendaal, nou, vervent tegenstander van alles, smeet je. <laughs> dus ja. dat, dat, dat merk je dan. En. Um, en we hebben het ook met de organisatie ook over gehad. Van ja, we zien het mailtje en we zagen het mailtje voorbij komen. er werd ook door de wethouder. Maar ja, het wordt ook namens, namens jullie georganiseerd. Nou, ik zeg, ik weet van niks, dus ik neem contact op. En toen bleek dat, het, dat, ze, dat ze het inderdaad namens ons hadden georganiseerd. Dus ja, het is niet helemaal zoals het gegaan is. Ik zeg dan, A, moet ik dat weten. En B, heb ik daar ook nogal een mening over. Dus ik wil best komen luisteren als het schikt. Zeg maar, voor de rest is het niet namens ons georganiseerd. Want wij gaan gewoon pro-formule 1. En dan is het ook wel eens teleurstellend dat je dan moet lezen dat alsnog namens D66 Zandvoort een band wordt georganiseerd. En dat is erg jammer. Ja, dus ja dat, dat kan ik me gewoon echt goed voorstellen. Ja. En waar je dus nou vraag, we hebben natuurlijk de provinciale statenverkiezingen voor de deur. Uh, ja. En mensen denken natuurlijk van, hé, hey, is deze bijeenkomst toevallig uh, uh, daar los van? Of staat hij daar in relatie tot? Ja. Uh, en wat is het standpunt van D66 dan voor de provincie? Want ja. het is natuurlijk ook wel een, een Zandvoort overstijgend evenement als de Formule 1 hier plaatsvindt. Ja. Ja, dat is dus ook wel een grappige. Want je, wat je dan uh, eigenlijk is natuurlijk gewoon de provincie in het algemeen niet voor of tegen. Vindt eigenlijk in ieder geval dat ze er geen geld in moeten investeren. Ten opzichte van de provincie waar ze dan in wil. Die wel geld investeert in het circuit. Ja. Dat is ook een beetje gelijke monniken, gelijk kappen gaat dan niet op op de een of andere manier. Um, en als je dan een uitspraak ziet van uh, een van de statenleden uh, die er nu in zit en ook op de lijst staat van we moeten er maar weer eens een keer over praten. Ja, dan ben je ook niet goed bezig. Dan heb je eigenlijk. In mijn idee in ieder geval niet je huiswerk gedaan. Want de vergunningen die afgegeven zijn voor die geluidsdagen zijn gewoon onherroepelijk. Er is bijna niet aan te doen. De Raad van State heeft er een uitspraak over gedaan, 1997. En in 2012 is nog een keer gekeken ook naar de milieueisen van het circuit en de geluid en alles wat ermee speelt. En er kwam gewoon niet naar boven dat het dan niet aan die eisen zal voldoen. Dus het is in 2012 nog een keertje bijgesteld en er zitten gewoon bepaalde moderne eisen aan. En dan moet je gewoon reëel zijn en dan, zeg je gewoon, dan moet het gewoon kunnen. En anderzijds moet je natuurlijk wel kijken naar gewoon de mobiliteit in de regio. En er zijn gewoon een aantal zaken waar we met z'n allen ontzettend lang over praten. Uh, met betrekking tot uh, de aansluiting van de A9 op de, op de zeeweg. Uh, we hebben een motie ingediend met betrekking tot uh, een busaansluiting. Dat was nog van Sociaal Zandvoort. De 300 doortrekken naar Zandvoort. En we, hebben, we investeren daar ook in de regio ook over. We hebben daar afspraken over gemaakt. De circuit heeft een A-status met grote evenementen. En dan nog gaan we dan over de milieu-impact praten... Dan denk ik, ja, dat is niet helemaal reëel. Gezien de verkeersstromen die we hebben, zeg maar, ook rond bij de natuurgebieden, er komen een miljoen bezoekers alleen al naar de Amsterdamse waterleiding duinen. Nou, de enige manier om daar te komen bijna is met de auto. En niet iedereen komt met de fiets. Sterker nog, er wordt ook geïnvesteerd in de parkeerplaatsen daar. Om daar nieuwe, uh, nieuwe ruimte te creëren en nieuwe ingangen te maken. Want er komen zoveel bezoekers op af. Ja, ik vind, daar, daar, vind, daar vind ik dat we daar met z'n allen gewoon beter naar moeten kijken. Het is niet alleen Formule 1. Dan hebben we het over drie dagen. En een hooguit een week zeg maar wat, uh, wat je hebt aan verkeersstromen. Dan kun je, kun je net als wat, uh, wat het circuit zelf aangeeft. Dan kun je kijken naar verkeersdoorstroming. Je kan kijken naar alternatieven. Je zou gesprekken met de NS moeten aangaan. Maar dat betekent niet dat het niet zou kunnen. Nee. Ik denk dat het op een zomerse drag druk, uh, druk, drukker is. In eerste instantie. Dan dat het een... Uh, met, het, met de Formule 1 zal zijn. We uh, hebben de Max voor dagen gehad. Dat geeft ook wel een beeld uh, hoe, ja. hoe het uh, te handelen. Ja. handelen ja, het valt. was ja. vol, maar het, is, het was zeker niet onoverkomelijk. Hè? Nee. Tenminste, volgens mij is dat altijd wel helemaal goed gegaan. Ja, nou ja, goed. En we hebben ook bijvoorbeeld nu ook gewoon drie geluidsdagen over. En dat zijn drie dagen die heel goed naar de Formule 1 kunnen. Ik denk ja, 1 nou, en 1 is 2, het lijkt me een mooie kans om te doen. En ik denk dat het niet alleen. Want ik las ook wel die sporteconoom want die zei ook van ja, dat heeft alleen maar impact voor de gemeente Zandvoort. Ja, dit, dat denk ik niet. Ik denk ook wel dat, uh, dat uh, aanlevende bedrijven, degene die misschien uh, als er evenementen georganiseerd worden, dat het niet alleen de gemeente Zandvoort die profiteert, maar waarschijnlijk ook de horeca in de omgeving. Lijkt me wel. Ik kan me ook voorstellen dat mensen ook naar Amsterdam komen dan de trein pakken naar het circuit of naar Haarlem. Het is echt, ik denk niet alleen dat het, uh, dat het voor Zandvoort goed is, maar ik denk dat voor de regio ook. Nou ja, wij, als wij een, een, een stukje van Amsterdam uh, zijn. En uh, je, je kan er inderdaad wel vergif op nemen dat het hier ook op een gegeven ogenblik dan vol is. En dat mensen vanuit Amsterdam uh, daar gaan logeren of in de buurt ja. van of Haarlem ja. gaan logeren. En dan vanuit ja. die situatie uh, is, het, is het prima te doen om met de trein hier naartoe te ja. komen. Ja, we nou, dan promote het maar. We kunnen hartstikke veel bezoekers via de trein al. Dat doen we nu al in de zomer per uur. Er komen er echt heel veel binnen. Ja. Ze verlengen de treinen en ja. er kan uh, meer uh, Nogal, binnenkomen. En dan hebben we alleen nog maar dubbeldekkers in plaats van de, uh, lange sprinters. Ja. Dus dan kunnen er twee keer zoveel mensen in de trein ja, Dan Er zouden Dat in principe nodig. ook gewoon uh, dubbeldekkersbussen kunnen rijden. Als het, uh, als het zou moeten. Dus er is, dus is best wel veel mogelijk. Maar dan moeten we wel in de regio gewoon met z'n allen zeggen: van nou we gaan ervoor. En dan moeten we het ook doen. En dan moet je niet als GroenLinks zeg maar allerlei in, initiatieven zeggen: van ja, maar de, de, het circuit is zo slecht. En een hele impact op de CO2-noem maar op allemaal. Maar blijkt... De problematiek is veel groter dan alleen dat. Absoluut. Het gaat over doorstromen, het gaat over mensen... het gaat over zomermooie dagen, maar ook in de winter... dat je gewoon merkt dat die wegen volstaan. Nou ja, dat was natuurlijk vorige week... toen het een paar dagen mooi weer was. Toen zat het ook echt vol hier in het dorp. En al ja. heel vroeg. Ja. Ja, ochtend was het, vorige week zondag... was het prachtig weer. Nou, ja. Volgens mij was het om half elf al, al net zo druk... als op een zomerse dag op het strand. Niet normaal. Ja. Ja. Ja, en en dat, dat loopt allemaal. Ja, uiteindelijk. uiteindelijk loopt het. Ja. En je merkt gewoon met die Max Verstappendagen is er ook verkeerscirculatie en zo gewoon een verkeersplan. En dan gaat het nog sneller Zandvoort uh, uit dan dat het met een gemiddelde uh, zomerdag is. Ja. Dus het heeft echt wel gewoon zijn voordelen. Dus het is eigenlijk in essentie gewoon een discussie om niets. In onze ogen in ieder geval, ook die van D66 Zandvoort. Maar ja goed, als een, uh, Gerard Kuip is natuurlijk als een, uh, als een bezetende beest geweest om te zorgen dat het voor elkaar komt. Dan ligt een hartstikke mooi plan. De, de haalbaarheid is er. Dus ik zou zeggen tegen die bedrijven die nog wachten... investeer lekker en kom gelijk in in Zandvoort. Ja. Ja. Ja, ik denk dat het, dat Wat denk jij is. zelf persoonlijk? Of het gaat lukken? Dat vind ik wel een hele lastige vraag. Ja, Ik vind het ik vind, persoonlijk vind ik dan wel weer jammer... dat bedrijven als Heineken en dergelijke dan niet investeren. Wel gewoon in eh, Formule 1 zelf, maar niet dan hier eh, in Zandvoort dan. Want dat was wel echt een mooie opmerking. dat is nodig, opzicht. hè? Dat is nodig, ja. En ik denk dat het ook wel, uh, ik denk je return on investment wel hartstikke goed is. Maar dat is een persoonlijke overweging. Dat is wat ik denk. Maar dan ben ik nog steeds benieuwd naar, is uh, D66 provinciaal? Hebben jullie daar iets over in het programma staan? Is zijn, wat is er een, een mening? Uh... Nou ja, net wat ik zei. Ja. Hè? Dat, dat er dan, weer, dat er dan uh, de discussie maar weer gestart moet worden over die obi dagen Ja, dat is... Daarin, je hoort eigenlijk zeg maar, provinciaal ook in het verkiezingsprogramma zeggen ze van... Nou, het is eigenlijk gewoon een aangelegenheid van de gemeente om dat zelf wat over te vinden. Ik vind dan de opmerking zeg maar, om de discussie over, overnieuw te beginnen over die obi dagen eigenlijk niet relevant. Ik denk dat je veel meer moet kijken naar wat, wat, voor, wat voor impact heeft niet, heeft niet alleen de Formule 1 op deze, deze regio... maar ook alle andere evenementen, mooie stranddagen. Laten we daar nou eens een keer naar gaan kijken in plaats van dat we gaan kijken naar alleen de secte Formule 1. Maar je merkt het is hot. En als iets hot is, dan is het politiek hot. En dan moeten we met z'n allen ja, wat van vinden. En dan moet het uitgelicht worden, ja. ja. Maar er staat dus niet iets in het programma uh, over dit soort activiteiten? Nou ja, in, je uh, kan de stemwijze kun je ja. erop nakijken. Uh, wat ze wel vinden, zeg maar, uh, met betrekking tot de kust uh, niet te veel bebouwen. Dus zorgen dat het uh, binnenwaarts bebouwd wordt. Uh, en uh, dat de impact zeg maar, op de natuur altijd, uh, dat daar rekening gehouden moet worden. Ja. Nou ja, dat is met het geval van de OB-dagen, is dat wel het geval. Dus eigenlijk kan je niet anders zijn uh, dan voor. Ja. Nou, dat is in ieder geval prettig nieuws voor de mensen die uh, ook voorstander zijn. Ja. ja. Ik weet het niet uh, hoe dat. Uh, hoe, hoe staat uh, dat in de gemeente, in de gemeenteraad? Hè? Puur even hier. Uh, als je Gewoon eens, Formule en, 1. Ja. ja. Ik denk vrij positief. Wat ook niet op zijn ze te zeggen, denk ik. Ja, ik bedoel, de VVD heeft een motie ingediend. Om de, om de Formule 1 weer op de kaart te zetten van, uh, van de burgemeester en wethouders en van het college. En daar was iedereen volmondig voor. En uh, toen er gevraagd werd om wat extra geld daar was iedereen ook volmondig voor. ik weet wel één, één of twee, nee, misschien één partij na denk ik. Uh, maar er, was gewoon, er is gewoon een grote meerderheid voor. En het zou ook gek zijn als je er niet voor bent. Ja. Je hebt een circuit, die heb je al een hele lange ja, tijd. Ja. Die, en nogmaals, die heeft die A-status. Daar is ook gewoon ja, is geen discussie meer over mogelijk eigenlijk. Nee. Ja, ik, zou, ik zou niet weten waarom je dan tegen zou moeten zijn. Het is ook maar een aantal dagen per jaar. Het is ook niet zo dat je iedere dag uh, nee. auto-races hebt. Nee, maar dat is ook zo. Die impact is denk ik, dan hebben we hebben het over drie dagen, zeg maar, dat, je, dat je mogelijk overlast hebt van geluid. Nou, die past binnen die wetgeving, binnen die OB-dagen. En dan zul je nog wat Bovendien maken die nieuwe hebben. Formule 1 auto's helemaal niet meer zo heel veel lawaai. Nee. Niet meer als, ik bedoel, als je dat over vroeger had, dat maakte lawaai. Nou ja. Dat en, was herrie. Oh. Ja, maar dat vind ik, ja. Ja, ja. Als je dat dan nog vergelijkt bijvoorbeeld met zo'n historische Grand Prix. Ja. Waar nog die V8 motoren ja. draaien. Misschien wel een V12 ja. hier en daar. Klopt. Wat ontzettend mooi geluid maakt. Ja. Vinden dat wij, he? He? Vinden ja, wij. Ja, ja, vinden wij. <laughs> Maar eh, goed, dus ja, dat is ook meer persoonlijk. Mee eens, is niet iedereen het mee eens. Ja. Maar ja, dan heb je het ook inderdaad maar over twee, drie dagen ja. per jaar van de 365. Ja. Dan moet je gewoon reëel zijn. En dan, uh, dan kun je ook niet zeggen van nou de uitstoot is, is veel meer of de impact uh, van het vervoer en dergelijke. Ik denk al juist omdat ze, dat ze zeg maar uh, internationaal en Europa naast elkaar houden, dat je die impact al verlaagt. Ja, en mensen moeten van A naar B. We moeten gewoon reëel zijn. En. Uh, dat het impact heeft, dat is duidelijk. Dat het voldoet aan de eisen van de wet, dat is ook duidelijk. En ik denk dat dat gewoon verder een helder verhaal is. Ja. En dan kun je in de regio ervan vinden wat je wil. En op het moment dat het komt, dan komt het. Dan komt het er, ja. En dan, je, dan kun je beter zeggen van nou... Laten we nou gewoon de afspraken die we toen de tijd gemaakt hebben... verder uitbouwen en nou concreet eens een keer wat doen. In plaats dat we constant zeggen... ja, we moeten eigenlijk wel wat doen, maar doen verder niks. Ja. Pak het gewoon aan. Zorg dat die doorstroming goed gaat. Uh, zorg dat er alternatieven zijn... Bout is nooit light wel. We hebben een ontzettend goede fundering. Alleen we zeggen dan eigenlijk met z'n allen... en dan denk ik even met z'n allen... gemeente Bloemendaal... van nou, het liefst niet er door ons heen. Er en Heemstede al... zegt ook... het liefst niet door ons heen. En Haaroff zegt ook... ja, liever geen tunnel. En dan zeggen wij van... maak nou juist wel die tunnel. En, want hoe je dat wendt of keert... mensen blijven een auto hebben. Ja. En dat verschuift wel van, van diesel, benzine... naar elektrisch. En misschien gaan we straks wel over op waterstof. Dat zou mooi zijn. Maar de auto moet wel van A naar B. Ja. En dan moet je reëel zijn. Wat vinden jullie ja. trouwens van die waterstof? Van waterstof. Waterstof. <laughs> Gewoon het algemeen. Gewoon nee, maar het, het feit waterstof. dat dat kan, want ik bedoel, het wordt nog steeds <laughs> weggeschoven. En ik, ik zie allerlei uh, programma's over ja. waterstof, auto's die op waterstof rijden. En dan ja. denk ik, waarom niet? Ja, Kom ik, op. Ik denk dat de toekomst is. Dat ik, lijkt me ook. Ik denk dat er in Den Haag ontzettend goed gelobbyd wordt voor elektrische auto's. Ja. ja maar ja, het levert natuurlijk niet zoveel op, hè, dit waterstof. Nee. Nee, dat is waarschijnlijk uitstand het, is water. Ja, ja, dat is heel vervelend. Ja. Ja, het, is wel, het is wel gevaarlijk, maar het kan. Ja, het wordt steeds, uh, steeds beter. En ik denk dat uh, het zijn tijd natuurlijk, nodig. Maar op een gegeven moment ik zal het een elektrisch worden. rijden. Ik ja. bedoel, een Tesla gaat ook uh, sneller van 100 naar 100 dan mijn benzineauto. Uh. Nou, het auto alleen iets van langs. het is ja, al een ja, Formule 1. Ja, Uiteindelijk ja. ja, verandert alles. Uh. Vol, volgens mij is dat zelfs stoffen van Doorn naar gaan rijden, dacht ik, in de Formule E, Maar dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ik doe het maar even. Ik dacht dat ik dat gehoord had. Dat was ook wel wel grappig. Ja. Nou, uh, okay. wordt vervolgd, ja. uh, denk ik. Ja. Uh, en uh, dank voor je komst. Graag gedaan. Uh, we gaan er meer van horen. Ja, komt zeker goed. Oké, okay. we hey, gaan dankjewel. luisteren naar muziek. Meco Star Wars Disco. De disco uh, klonk in de, over de speakers, op de radio. Um, dat was uh, Electric Light Orchestra met... Oh nee, ja, vergis me je helemaal. Het. het was Meco met Star Wars Disco. Ja, ik ben zo opgegaan in het onderwerp waar we het nu over gaan hebben. Tegenover mij zit Bas Lemmens uh, van de Chin. Uh, bekend hier in Zandvoort. Het uitgangsplekje voor alle jonge mensen in, de, in ons dorp. Uh, vertel eens, wat is er allemaal gebeurd? Op houd bedoelt u? Ja, ik bedoel op Oudjaarsnacht. En, wat het, en hoe is het daarna gekomen? Er is Oud als jacht natuurlijk uh, onrust geweest uh, in de gin en op straat. Er uh, zijn dingen gebeurd. En daarna is er een sanctie opgelegd. En daar ben je het niet mee eens. En daar zijn velen het niet mee eens zelfs. Uh, ja, niet eens is dus, uh, zacht uitgedrukt, ja. Maar nee, we uh, hadden uh, Oudjaarsnacht een hartstikke leuk feest. Uh, de hele avond door. Uh, tot vijf voor half vijf dus in, is er een uh, incident gebeurd. En uh, dat was uh, best wel chaos. En dat heb ik opgelost door uh, in de geest van hoe we dat moeten oplossen. Uh, ik heb het incident uh, waargenomen. We hebben gelijk politie ingeschakeld via de horecoportofoon. Uh, daarop uh, is de politie voor de deur gekomen. En ik heb met mijn portiers en mijn, al mijn personeel... Uh, uh, de boel uh, proberen te deescaleren uh, door uh, gelijk ook mijn muziek uit uh, te zetten, uh, de werklichten aan. Uh, en één voor één hebben we, ze over, hebben we de raddraaiers zeg maar, overgedragen aan, aan, aan de agenten die buiten stonden te wachten. Uh, alleen ik had een volle zaak en buiten was de politie uh, uh, in de weer met een aantal ga uh, gasten die ik had uitgezet. Uh, ik heb daar helemaal niks van meegekregen. Later heb ik vernomen dat daar uh, politiegeweld is gebruikt. Of geweld tegen de politie. Uh, ik heb op een gegeven moment uh, mijn deur dicht moeten doen van de agent. Uh, dat ze buiten de straat wilden schoonvegen. Uh, dat heb ik gedaan. En, uh, later uh, werd mij opgedragen door diezelfde agent. Uh, alle twee mijn portiers naar buiten te sturen. En mijzelf. Om hem te ondersteunen. Ze waren met veertien agenten. En uh, op dat moment heb ik uh, gevraagd aan die agent. Ja, hoe wil je dat ik dat doe? Ik heb 140 man nog staan. Die, die mag ik niet naar buiten laten van je. Als ik nu allebei mijn portiers en mezelf naar buiten zet. Dan kan ik niet uh, zorgen voor de openbare orde en veiligheid binnen in mijn zaak. Voor die 140 ja. personen. Want die komen dan naar buiten. Dat redden. is eigenlijk een tegenstrijdige instructie. Van Je moet mensen binnen houden en je moet zelf ik, buiten gaan staan. Dus ik heb gevraagd, ja. hoe wil je dat ik dat doe? En waarop die agent zich omgedraaid heeft en weer even later weer terugkwam... en zei, nou, laat dan maar vijf van vijf naar buiten. Uh, dat heb ik gedaan. en nou, Met de twintig mensen die buiten bestonden... en de, de mensen die ik naar buiten liet op dat moment... kwamen er meer mensen op straat en er moesten er nog honderd aankomen. En waarop die agent besloot, nou, ik ga weg. En met veertien agenten is hij de auto is auto's neergestapt. En hij is weggereden. En daar stond ik dan. Nou, ik ben 3 januari opgebeld... Uh, eerst een heel lang gesprek met de, de wijkers in het centrum gehad. Een goed gesprek gehad. Uh, die had ook de beelden bekeken. Want die heb ik gelijk de, op 1 januari afgestaan. Die had ook de beelden bekeken. En die zei, nou Bas, wat je hier hebt gedaan is prima. Maar uh, al had je met tien portiers gestaan. Dit incident had je nooit kunnen voorkomen. Dit had je nooit voor kunnen zijn. Dit is op beeld gewoon te zien. Boom uit het niets. Nou, ja. Maar uh, ja, uh, verder kan ik er houden. niet op ingaan. Prima, na nou, een half uur, drie kwartier heb ik af, opgehangen... en smiddag om vijf of vijf werd ik geweldig nog meten. En uh, ja, zegt ze... We willen graag jouw kant van het verhaal horen. Ik zei, nou ja, fantastisch, tuurlijk, daar ben ik voor. De, uh, dat is onze samenwerking. Uh, waarop, ze, waarop ze ook in dezelfde zin uh, erachter aangehoord. Ja, maar je krijgt wel een sanctie. Nou, daar was ik best wel verbouwreerd over. Want dat is in principe niet de gang van zaken. Dus heb ik op gereageerd, ja... Hoe weet je nu al dat ik een sanctie ga, ga krijgen als je mijn kant van het verhaal nog wil horen? Ja. Ja, sorry, dan ben ik een beetje voorbaren geweest, zegt ze. Ik zeg, begrijp je wel wat je dit met een ondernemer doet? Nou, ik was, uh, weer in, ik was, ik was niet in Nederland op dat moment. Ik ben teruggegaan naar Oostenrijk een paar dagen. En waarop het gesprek werd uitgesteld, maar voornemen tot sanctie werd opgelegd. En in die voornemen tot sanctie stond... Nou, Waar de honden geen brood van lezen. Ik, ik heb nergens mijn verantwoordelijkheid genomen. Ik ben twee keer ongehoorzaam geweest naar de, uh, naar de politie. Eén keer door mijn deur niet dicht te doen. Uh, en één keer uh, door mijn partiers niet buiten te sturen. Uh, nou, van alles kwam er nog bij kijken. Ik heb mijn zienswijze gegeven uh, aan de burgemeester. En aan de hand daarvan is een definitieve sanctie gekomen. En uh, de definitieve sanctie hield niet meer in. Dat, de hoofdzaak was niet meer dat ik... ...ongehoorzaam was geweest aan de politie... ...maar dat ik uh, in principe de aanstichter was van het politiegeweld... ...dat mijn zaak het politiegeweld had veroorzaakt. Nou, dat is wel een hele bijzondere aantijging... ...dat jouw bedrijf het politiegeweld heeft veroorzaakt. Ja, door het incident dat binnen is gebeurd, uh, heeft het kunnen ontstaan. Nou, letterlijk heeft hij daar een punt. Ja. Maar hoe had ik het kunnen voorkomen... Maar de eerste voornemen tot sanctie was heel duidelijk... van je hebt twee instructies niet gevolgd. Ja. Dat is blijkbaar achteraf gezien wel het geval geweest. Want dat is ik eruit heb dat, Ik heb dat allemaal kunnen weerleggen met beeldmateriaal. camerabeelden, ja. foto's. Uh, uh, er, werd mij, er werd verweten dat uit mijn zaak mensen kwamen... die in de rug van de politielijn kwamen. En dat zorgde voor gevaar. Nou, dat begrijp ik. Maar op beeld kan ik gewoon duidelijk laten zien... Dat het uh, van andere locaties kwam dan van mijn locatie. En dat ik daadwerkelijk de deur dicht heb gehouden. Maar die grond voor een sanctie is dus ook vervallen eigenlijk? Nou eigenlijk niet, want die heeft hij naar de achtergrond verdrukt. Hij vermeldde me nog wel in de definitieve sanctie. Maar de hoofdmotor is nu gewoon... Uh, het politiegeld is gekomen door het incident dat in het zin is gekomen. En daar ben ik verantwoordelijk voor. Ja. Is dat een reden om een sanctie op te leggen? Kan dat? Kunnen zij dat nou ja, dan doen? De burgemeester heeft een discretionaire bevoegdheid. Hij mag doen en laten wat hij wil. Als hij maar goed onderbouwt en met genoeg argumenten. En uh, wat ik net uh, in een voorgesprek tegen elkaar zei. Het is, uh, hij beschuldigt me in eerste instantie van dat ik door rood rijd. Dan kan ik met beeldmateriaal en foto's laten zien dat ik niet door rood ben gereden. En dan zegt hij ja. Maar je knipperlicht stond ook niet aan. En je sloeg af. Dus ja, ik geef je toch een boete. Ja, op op, op zo'n manier voelt het ook. Ja. Maar is er, uh, hoe is dat gesprek geweest? Je was, uh, de eerste keer was je wel in Nederland? Of was dat telefoon? Nee, nee, het eerste gesprek was met de medewerker van de, van de burgemeester. Om uh, te, nou ja, blijkbaar te laten weten dat ik een sanctie ging krijgen. Uh, maar om een uh, gesprek op korte termijn... Uh, om mijn zienswijze in te dienen. Uh, en dat heb ik dan uh, twee weken later kunnen doen uh, met elkaar. En uh, dat gesprek dat ging eigenlijk helemaal nergens over. Ik ben aangehoord en de... de, de uh, conclusie stond eigenlijk al vast. Alles wat ik aan, wat ik zeg, ik heb, ik heb met beeldmateriaal alles kunnen weerleggen. Al, uh, al, alle punten die hij in die brief had uh, mij verweerd had, die kon ik weerleggen. Nou ja, en in de tweede brief, de definitieve sanctie, was een verbeterde versie naar aanleiding van mijn zienswijze. En, maar ja, alleen, uh, hebben ze zeg maar de inhoud hebben ze verbeterd, maar de sanctie is hetzelfde gebleven. Nou, eigenlijk is hij eigenlijk zwaarder geworden, want ik werd eerst twee weken. Uh, uh, achter elkaar uh, gesloten. Daarvan heb ik gezegd, dat is, uh, uh, je mag maximaal in stap twee of drie wat, wat hij me gaf, uh, mag je maximaal zeven dagen gesloten worden aan een gesloten. En hij slo uh, sloot me dus twee weken, Dat was in tien dagen, wat, sloot hij me zes dagen. Dus daar heb ik van gezegd, nou ja, dat klopt niet. En nu ja, eigenlijk, eigenlijk vind ik hem verzwaard. Want hij heeft me de hele krokusvakantie vervroeg laten sluiten. Nou ja, dat is een, een week die hier altijd nog wel leeft. Ja. En uh, en later, alweer later, naar het voorjaar toe. Dus ja, ook weer meer mensen op de been. En wat was nou de reden om dan van de burgemeester, verwacht jij, dat het zo strak geheim moest blijven? Want jij praat hier openlijk over, je communiceert er openlijk over. Geen enkel idee, want we hebben een horecaoverleg al, al nou, ik denk in de vorm die het nu is, is hij de laatste jaar wel een update ge, uh, ge, uh, gegeven. Maar daarvoor, ik denk dat we al 15 jaar een horecaoverleg hebben. En uh, daarin zijn we altijd open en eerlijk met elkaar. Uh, daar schrijven bewoners aan, ondernemers aan, handhaving, politie, gemeente. En daar zijn, daarin zijn we heel open. Nou, daar heb ik gezeten. En uh, toen werd eigenlijk mijn mond gesnoerd, want ik mocht over de inhoud niet praten. Maar nergens is mij ooit meegegeven dat ik niet over een sanctie mag praten. En uh, dat de burgemeester uh, geheimhouding opgelegd heeft aan de raad, ja, ik weet het niet. Ja, het, het zal best een juridisch, juridische... Uh, ...correctheid zijn die hij uh, toepast. Maar als iedereen het weet... ...en als iedereen erover kan praten... Uh, ...hoezo kunnen we er niet gewoon... ...met elkaar dan, daar ook over praten? Want ik vind gewoon dat de burgemeester mij... ...hier behoorlijk dupeert. Nou, en het is niet in de geest... ...van hoe wij al jaren met elkaar samenwerken... Ja, bedoeling, in die twaalf jaar heb ik genoeg met hem gezeten. En in die twaalf jaar heeft hij me genoeg proberen te corrigeren. Of in ieder geval proberen te leren. En ik heb het vaak ook overgenomen hoe ik wel had moeten handelen. Nou, dit, is, dit is eigenlijk uh, het, uh, het mooiste voorbeeld hoe ik had moeten handelen. Incident waargenomen. Politie ingeschakeld. Direct gehandeld. Uh, en samenwerken met de politie aangegaan alles. Ja, het moet natuurlijk ook zo zijn. Het beleid schiet ook tekort als je mensen sancties gaat opleggen. Uh, als ze iets doen wat niet te voorkomen is. Ondernemen en, en mensen uh, hebben risico's, brengen risico met zich mee. En als je alles gedaan hebt om dat te voorkomen, uh, dan moet je er eigenlijk ook zeggen van ja, er kan een escalatie plaatsvinden en dan, dan handel je daarnaar. Ja. Uh, je kan niet per definitie zeggen dat er gewoon nooit een incident had mogen plaatsvinden, want dat proef ik hieruit. Ja. De, de... Nee, maar ik denk dat mij dat... dat dat het politiegeweld, dat er is toegepast, wat ik natuurlijk ten eerste afkeur, want dat hebben we ook als horeca gedaan. We hebben de, ja, de, het geweld de, tegen de politie. De, ja, de, ja. De, de, de, de daders die dat hebben gedaan, uh, hebben van de, vanuit de horeca een collectieve horeca ontzegging gekregen, van minimaal een jaar tot Prima. twee jaar, sommigen. Dus daar pakken we ook direct aan. En dat, dat bedoel ik, dit was ook altijd de manier van werken met elkaar ja. op die maandag, die we elke week, el één keer in de twee weken, nu één keer in de maand door de winter, maar in de zomer e uh, uh, hogen we dat op naar minimaal één keer in de twee weken. En die samen was er. En, en ik snap niet waar die is gebleven. Nou, nou is uh, meneer Ivo Berkhoff, uh, de regiomanager, die heeft uh, het overleg uh, opgeschort. Hè, en, ja. en heel duidelijk een uitspraak gedaan over uh, deze situatie. Dat hij achter jullie staat. Hm. Uh, wat, wat gaat dat nu voor uh, gevolg hebben? Wat, wat gaat er nu gebeuren? Ik bedoel, hij heeft gezegd van luister eens, neem uh, meneer Lemmens serieus. Want dat is het idee dat je niet serieus genomen bent in dat wat je aangegeven hebt aan de oorzaak mm. van deze situatie. Ja. Wat gaat er nu verder gebeuren dan met horeca Nederland en Zandvoort? Of met, met jou? Dat het horeca-overleg, dat is wat ik net heb over gehad. Dat is het overleg dat we, dat opgeschort is. Ja. Ja, ik durf nog niet te zeggen wat we daarmee doen. Ja. En uh, Normaal, wij vonden het altijd heel erg nuttig. Zeker vanuit de horeca, maar ook naar, naar uh, de bewoners toe. Uh, korte lijnen met elkaar. En als er iets speelde, kon het, kon, het, kon het snel en goed opgelost worden. Ja, maar nu, nu betreft het mij. En als het een collega ondernemer was geweest, had ik achter diegene gestaan. Ja. Maar ze staan, we staan hier Jullie in staan sterk, allemaal ja. hier achter. Ja. Uh, ja. En overweeg je nu uh, stappen richting de gemeente, ja, ja. de burgemeester... Je hebt een brief gestuurd, hè? Ik heb hem, ik. Nou ja, ik juridische stappen heb ik, niet, heb ik wel overwogen, natuurlijk. Maar de kosten die met ze meebrengt zijn aanzienlijk. En uh, de sanctie is al achter de rug. En wat ik net zeg: de burgemeester heeft zijn discretionaire bevoegdheid toegepast. En uh, zoals mijn advocaat heeft gezegd, die uh, rechter gaat kijken gewoon droog naar de stof. Hij heeft hem toegepast. Dat mag je alleen doen als hij hem goed beargumenteert. Wat ik net zeg, in de definitieve sanctie heeft hij zoveel argumenten opgenoemd, al is de helft er niet van waar. Maar er zijn er een paar waar hij een punt heeft. Ja, uh, uh, duidelijke zichtbaarheid van mijn jas bijvoorbeeld. Ja, ik had mijn jas aan, het was koud aan de deur, daar stond niet een veetje op. Nou, Dat zijn allemaal puntjes die hij bij elkaar heeft, heeft gebracht. Dus die advocaat heeft gezegd, Bas, ik kan je een stap terugbrengen, maar wat houdt het in dat je niet een week vervroeg moet sluiten, maar een weekend alleen moet, vervroeg moet sluiten. Dus dan houdt die rechter gewoon daar vast. En wat moet ik dan terughalen? Ja. Nou, nou, daarmee heb je het overleg en de goede relatie nog niet terug. Nee, die je zou willen hebben. Nou, dat, dat is het. Ook, ja, maar ja, ik, ik ben heel eerlijk. Ik loop al twee maanden met, met een blok in mijn maag. Ja. Waarom? Omdat ik gewoon... Ik begint, je begint aan jezelf te twijfelen. Ja. Heb ik verkeerd gehandeld? Heb ik het niet goed gedaan? Maar je wil eigenlijk gewoon een, een gesprek. Je wil eigenlijk een dialoog met de, met de gemeente of met de burgemeester. Nou ja, ik, van ik, goh, ik, uh, Waarom? En, en, en... Ik wil wat ik nooit ga krijgen. En dat is een excuus van de burgemeester. Maar ik weet hoe die is. Dat zal hij nooit doen. Nee. Want ik ben gewoon. Ja, nou, hij gaat die argumentatie natuurlijk nu gewoon gebruiken. Van luister, het staat er allemaal. Uh, het klopt allemaal wat ik geschreven heb. Nou, Sek klopt het waarschijnlijk ook wat hij geschreven heeft. Nou ja, niet helemaal. Maar hij heeft, een, uh, hij heeft zoveel punten opgeschreven dat hij dat, dat, dat, dat, dat ergens wel uh, iets raakt, ja. ja. Wat ik net zeg. Ja, als maar je, hoe moet dit dan opgelost worden dan? Ja, ja. Uh. Voor mij is, is het niet op te lossen in principe. Hij heeft me een week vervroegd sluiten slu, slu, gegeven. Uh, iets wat 49 jaar dat het zin bestaat, nog nooit is overkomen, een weekend dichtgegooid worden. Nee. En uh, voor mij, nee. Uh, voor, mij, voor mij is het gebroken. Ja. En, uh, ja. en uh, ik, zie, ik, zie, ik zie hier niet zo snel een oplossing in. Ja, wat ik net zeg. Als je, als, als je gewoon erop durft terug te komen van, nou ja, misschien heb ik niet goed gehandeld daarin, ja. weet je, dan. Dan is, er een, dan is een dialoog uh, mogelijk. Maar anders zie ik het niet, zo, zie ik het niet in. Nou, ja, wie weet. Professioneel moeten jullie wel verder met elkaar natuurlijk. Ja. Uh, de, ja. Die keuze is er niet. Nee, nee, dat is ook zo. Ja. De, de chin is uh, gewoon weer open. De, ja. Overleg uh, verwacht je dat dat dan toch weer een keer hervat wordt. Want het, het lijkt me dat de communicatie in ieder geval open moet blijven. Anders dan moet lijkt mij verder. ook. Ja. Ik heb wel uh, al een mail binnengekregen, uh, niet persoonlijk bij mij, maar aan onze groep uh, van het ik overleg dat de burgemeester uh, openstaat voor een dialoog met ons allemaal. Want hij uh, vindt uh, het, uh, de samenwerking wel belangrijk. Dus wat dat betreft denk ik heus dat het overleg weer uh, straks op, uh, op gang komt. Ja, ik, weet, ik denk dat we dat als ondernemers onderling, en hoor ik in Nederland daarbij, uh, goed moeten overleggen, uh, overleggen hoe we dat gaan invullen. Ja. Maar je weet in ieder geval nu dat al die kleine puntjes die daarin staan, dat je daarmee bezig moet zijn. En dat je dat niet meer laat gebeuren, dat je je daarop kan pakken. Uh, of is dat uh, te minim nou, het, is, uh, het is vooraf zoeken geweest. Ja, nou, dat is jammer. Maar goed. Vind ik ook. Bijzonder. Uh, dankjewel dat je hier geweest bent. En dat je je verhaal Vindelijk. hebt willen doen. En uh, ik hoop toch dat er een lichtpuntje komt. En dat er dus weer een betere balans komt tussen jullie en de gemeente. Want uh, dat is wel noodzakelijk om verder te kunnen gaan. Ja, maar, tuurlijk. Maar dat bedoel ik. De burgemeester heeft dit allemaal nu zo neergezet. Alsof, alsof het er allemaal niet was. Ja. Maar dat was er wel. Dat was er. Ja. Ja. Nou, dat moet alweer terugkomen in ieder geval. Oh, ik denk dat de warme ondersteuning die jij gekregen hebt... vanuit hoor ik aan Nederland, vanuit de ondernemers in de hoor ik ondernemers, het publiek in Zandvoort... de gemeenteraad die geen geheimhouding meer wil... ik denk dat je wat dat betreft ook wel een steun in de rug gekregen hebt. Ja, dat is en, zeker waar. En vertrouwen van de mensen hier dat het met de chin wel weer goed gaat. Jawel, dat weet ik zeker. Met de chin gaat het altijd goed. Oké. Okay. Dank je wel. Fijn weekend. Light Opals met Mr. Blue Sky. Maar die duurt te lang, dus we hebben hem een beetje ingekort. Want uh, bij ons zit uh, Rob Petersen. Rob, wat leuk dat je aan deze kant uh, nu aan de andere kant uh, zit. Ja, dat is uh, weer wat nieuws dan, vind ik ja, wel mooi eigenlijk. Helemaal geweldig. Ja. Uh, een boek: een boek over de zandvoortjecoureur Wim Loos, die in uh, 67 uh, is uh, verongelukt. Uh, ik heb allerlei dingen gelezen en, en daar kwamen ook van allerlei vragen bij mij naar boven. Uh, hij heeft twee jaar gereest, maar... 2,5 jaar, ja. Tweeënhalf jaar. Uh, het was een, een, een, een talent... Zoals uh, jij zegt. Maar uh, heeft hij te veel risico's genomen in zijn talent? Want dat is natuurlijk wel zo. Dat de meeste coureurs hè, die, die echt talentvol zijn. Die, die racen maar nou, met alle respect. Die verongelukken niet. Want die weten precies waar de grens ligt van uh, het racen en de risico's. Maar ook uh, uh, de, waar stop je en waar dat, niet. Dat, dat weten coureurs natuurlijk. Alleen... Uh, het probleem is dat je in de tijd waarin Wim rees, in de ja. jaren 60... er heel andere, ook andere aspecten waren die gewoon kunnen leiden tot een heel nare ongeluk. En dat is ja. bij Wim ook Dat zo is bij rees. hem zo gebeurd. Ja, ja, Wim was een echte ras, echte Zandvoort. Zijn vader is uh, Ari Loos, 50 jaar verzorger bij Zandvoort voetbal en, en ook 50 jaar bij de EHBO in Zandvoort. Met Rode Kruis op het circuit en overal. Dus dat uh, ja, is een echte Zandvoortse familie. woonde aan de JP Heijenplantsoen. Ja. En uh, Wim die, uh, ja, zat als kind al uh, vanaf zijn negende bij slotenmaker op de slipschool. Dat was toen nog de oude slipschool, ja. bij de Thijsenweg. Ja, hoor. precies, waar de school ja, nu is. De uh, school nu is het ja. laatste stukje. En uh, ja, zoals zoveel jongetjes, ook zoals Jan Lammers later, uh, ja. spuiten, olie verzorgen op de baan. En dan uh, die wagens konden slippen en leren van slotenmaker. Ja. Het voordeel van voor Wim was toen natuurlijk dat hij als jochie van een jaar of negen al auto kon rijden... En, Precies. Dat is heel goed onder controle. Had. Dus dat, dat is wat, ook, wat je met ta talent kan benoemen. Want het is natuurlijk wel zo dat uh, heel veel uh, coureurs... Uh, dat zijn zonen van mensen met geld. Die ja. uh, uh, uh, uh, dat Zeker kunnen kopen. He? He? Want als je, en, en dat geldt eigenlijk ook wel een beetje voor Max Verstappen. Met alle respect voor uh, zijn ja, uh, kunnen. Die heeft een maar die, Ja wel. precies. Die ja. heeft natuurlijk wel uh, zoveel miljoen kunnen investeren... In die kartcarrière uh, uh, van hem. Waardoor hij dus heeft kunnen stoten. Want Piet met de pet... die kan dat niet. Ja, ja, ook al zou hij talent hebben... Ja. dan nog heb je heel veel geld nodig. Ja, dat, dat was toen... het was nu natuurlijk helemaal, maar ook toen... was als je wilde doorbreken in de autosport... Ja, dan moest je toch geld hebben. Autosport was wel een beetje el elitaire ja. sport... in de jaren 60, in de jaren 50. ook. En helemaal trouwens in de jaren 50. Ja, ja maar doordat... Wim Loos een leerling was van maken, kon hij heel veel leren van Rob. Hij ging overal mee naartoe. En vanaf zijn elfde e jaar zat hij ook regelmatig in het buitenland met Rob samen, leerde dus al die goede coureurs kennen. Nou, en de techniek en, en de het techniek. racen, hè. dat ja. zijn twee dingen die natuurlijk ja. met elkaar verbonden je, je, je, je zijn. Hij leerde ontzettend veel. En ja, toen hij net 18 was en net zijn rijbewijs gehaald, had. Dat, dat was toen nog zo. Uh, toen, uh, ja, toen heeft hij zijn eerste race gereden en gelijk gewonnen in die klasse. Dat was in oktober 64. Ja. En hij huurde een uh, auto destijds via Racing Team Holland. Van de Engelsman John Whitmore. Whitmore was Europees kampioen in de Ford Lotus Cortina's. En dit was een van die auto's. En uh, na die wedstrijd zeiden ze ook van hij rijdt op een speciale manier. Iedereen zag dat hij beter kon rijden dan de gemiddelde coureur. Dus ja, in 1965 werd hij opgenomen in het race in Holland. En werd Nederlandse kampioen met de BMW 1800 Tisa. Dus dat is ook een uh, ja, mooi gegeven. En hij kon ook races in het buitenland rijden daardoor. En dat werd dus ja, steeds meer gevraagd ook. Omdat hij gewoon erg goed was. En dat was heel jong voor, voor die tijd. En, en nog even terug over dat, dat fatale ongeluk. Hè? Want jij zegt ja. uh, zelfs uh, iemand die heel uh, slim racet. Of in ieder geval die heel goed kan racen. En weet wat de risico's zijn. Die kan dan toch voor ongelukken En zeker in de sfeer zoals dat toen. Bast, hè, de condities, uh, 24 uur van Spa-Francorchamps, daar, ja, daar is hij verongelukt. Dat was een circuit in die jaren waarbij iedere 24 uur wel één of twee doden vielen. Zo een gevaarlijk circuit was dat. Wim is ha halverwege de nacht uh, op een bepaald gedeelte in aanraking gekomen met een ongeluk wat al gebeurd was. Als forum stond er een ambulance op de baan. De auto die daarvoor... Uh, ...gecrashed was. Die had ook de verlichting weggereden... ...de lantaarnpalen die daar stonden. Dus hij schrok en ja... ...verkeerde reactie. En ja, dan is het Boom. gebeurd. En uh, ja, dat... dat heel, ...heel gedetailleerd gaan we dat vertellen in het boek. We hebben ooggetuigen gehoord. We hebben de mensen van Alfa Romeo Benelux gehoord... ...waar hij voor reed op dat moment. Dus we weten heel veel exact. Maar dat komt echt in het boek. Ja, ja. Maar het is een, uh, ja, dat is gewoon een heel naar ongeluk. Hij is uit de auto geslingerd. En ja, dat, dat gaat niet goed dan. Hoe, hoe ben je erbij gekomen om dit boek te gaan maken? Nou, ik zit mijn hele leven in de autosport. Ja. En ik ben 35 jaar commentator geweest op het circuit. En het archief van de familie Loos heb ik al een jaar of 30 geleden gekregen. Dat zijn zijn helmen, uh, bekers, uh, licenties, heel veel foto's. Dus dat was altijd voor mij een, een belangrijk ding om dat boek te gaan een keer gaan maken. Want ik wilde zo graag een boek maken. Maar ja, ik heb nog nooit een boek geschreven. Dus dan, ja. <tossimus> dan kom je er niet zo gauw toe. Vorig jaar ontmoette ik Olaf van Jolen. Olaf van Jolen is journalist van de Telegraaf. Hij is defensiespecialist. En ja, vorig jaar bekend geworden door het boek liggen blijven over het koos Mariniers. En Olaf is echt een goede schrijver. Met heel veel passie en ja, heel veel drive ook om zoiets te doen. Dus we hadden elkaar heel snel gevonden... Toen zeiden we allebei, ja, dit verhaal moet een keer verteld worden. Het is zo'n mooi verhaal wat, we, wat, we eigenlijk nu, wat zich helemaal uitrolt nu. Zijn hele leven kun je helemaal goed gedetailleerd bekijken. En ja, dat, dat is gewoon prachtig, dus dat willen we graag. Hebben we hebben als partner gevonden, autosport.nl. Dat is een, de eerste website in Nederland over autosport. Eigenaar is Gerry Hoekstra, hier in Zandvoort. Ook een echte Zandvoort. Dus we hebben met z'n drieën zijn we een, een prachtig team om een heel mooi boek te maken. En wanneer uh, verwacht je dat het boek uh, het, het uh, levenslicht gaat zien? Het is, uh, denken wij, af in de zomer. Dan moet het nog gedrukt worden, moet moeten nog fine-tuned. En in uh, november gaan we het uh, presenteren. Hier is het antwoord ergens, maar dat, dat plan is er nog niet. Nou, dat... We hebben al een aantal ideeën, maar we willen dat op een bepaalde manier doen. En ja, dat, uh, ja we zijn dus gisteren begonnen met uh, het media offensief Zwaar woord, maar... Gewoon mensen laten weten en dat ze kunnen inschrijven. Het gaat, het gaat er komen. Ja, kijk, en als mensen inschrijven dan krijgen ze een, uiteraard een bevestigings mail Maar ze krijgen ook gedurende de, de zomer en het voorjaar krijgen ze af en toe een mail van ons met de status. Mensen die hebben gereserveerd krijgen ergens in de zomer ook een stuk van het proloog te lezen. Dat is nu natuurlijk al klaar, maar het is ook leuk om voor mensen om dan steeds mee te leven. Ja. En ze kunnen het boek ophalen bij de presentatie of het uh, portocosten toegestuurd bij. En uh, waar kunnen ze die informatie vinden over het boek? Want dat is ook heel belangrijk. Autosport.nl. Dus op op Autosport.nl kunnen ze informatie vinden. Er staat een het een van de berichten gaat over het boek van Wim Loos. En dan kom je vanzelf in een keurig netjes uh, computerprogramma en dan uh, kun je netjes gegevens opgeven. En dan, uh, ja, het, is, het is een hele uh, makkelijke methode. Het is natuurlijk een boek van liefhebbers voor liefhebbers. Ja. He, Wim... ja, als, je, als je niet geïnteresseerd bent in auto's, dan nee, is het sowieso de, de, de, niet... Uh... De twee dingen die zijn belangrijk. Zandvoort. Zandvoort en de tijd van de, van de jaren zestig. Ja. Want daar zijn we zo tegen aangelopen. Tegen allerlei dingen die toen zo anders waren dan ja. dat ze nu zijn. Dat, ja, dat, dat is gewoon leuk. Is, om het, te is het wel beter geworden, denk je? Sommige dingen waren warmer, hechter. Maar andere dingen waren verschrikkelijk. Ja. Kijk, nu heb je social media en, en, en je hebt uh, internet en weet ik wel wat. En toen moest uh, Hans Huguenons junior uh, naar de telefooncellen holen om iemand te bellen omdat er een ongeluk gebeurd ja. was, weet je. Ja, dus, maar heel veel van dat soort dingen komen ook terug in het boek. zodat mensen die die tijd niet hebben meegemaakt wel een goed, goed beeld krijgen van hoe het nou eigenlijk was ja. toen. Dus ja, zelfs als je niet ook. echt een sportliefhebber bent, is het dan een interessant is het om een tijdsgegeven te, een te een maken en de historie te ja, want ja. Met name zeg maar, de, de, de financiën, hè, over hoe dat toen ging. Hmm. en nu, nu heb je heel veel uh, sponsoren natuurlijk. Tenminste, ja. dat is makkelijker binnen te halen. Maar toen moest je het zien te redden. Hoe? Dat, wordt dat ook goed beschreven? Ja, ja, ja. een klein, klein tip van de zwaai mag ik wel oplichten. Uh, Wim die, uh, was uitgenodigd door AlgorMeo Benelux om te rijden. In, in, op Spaanse op jean kreeg hij daarvoor 500 gulden. En met die 500 gulden moest hij wel alles regelen verder. Ja, nou, dat, is, dat is... Maar dat was voor hem ook een brokje inkomsten. En ook bouwen aan zijn uh, uh, carrière natuurlijk. En de auto's waar hij mee heeft uh, gereden... Want hij heeft natuurlijk met Alfa uh, gereden, uh, uh, BMW, ja. Lotus... Uh, Lotus 47, een laag sportwagen. Dat was in uh, 1967. Hij heeft hij daar één race mee gereden. En een Porsche 906? In de 906 alleen in april uh, van 1966. Wim zat in het raceteam Holland. Maar daar had je twee enorme ego's. Dat was Rob Slodemaker en dat was Ben Pon. Ben Pon was zo natuurlijk... Ja, Pon is... Daar zijn hele verhalen over. <laughs> ja. En we hebben nog veel mooiere verhalen dan alleen het verhaal van Monza gevonden. Dus ja. dat komt ook allemaal lekker in het boek. Maar ja, die twee hadden echt een probleem met elkaar. En Ben Pon claimde Wim Loos als talent. Want hij zag wel degelijk dat hij samen met Gijs van Lennep, een heel mooi team kon worden. Ja, dan heb je maken die het belang van zijn slipschool heeft. Ja. En die dacht: van die pon daar heb ik al jaren ruzie mee. Dus dat gaan we niet doen. Die twee, elkaar niet die, die twee zo heel konden herraden. niet door de bocht. Nee. Ja. Maar dat heeft ook wel de carrière van Wim een beetje tegengewerkt. Door die strijd boven hem. Ja. En hij was natuurlijk uiteindelijk loyaal ten opzichte van zijn baas. Ja. Dus uh, ja, dat, uh, daar zijn hele mooie verhalen over te vertellen. Heel goed. We, we hebben gesproken met uh, Wim's zijn zuster, Sina, die leeft nog hier in Zandvoort. En ja, die vertelt dan hele mooie dingen over de familie. Yeah. En we hebben ze een ex uit die tijd gevonden, die woont in Engeland. En Joke, die, uh, ja, die, gaan we dus, die hebben we geïnterviewd en hebben ook weer hele leuke dingen van gehoord. Even, even heel uh, praktisch. Um... Ik zie hier uh, een link staan van uh, Autosport: uh, reserveerde biografie over Wim Loos: de onvervulde belofte van een natuurtalent. Ja. Uh, wat gaat dat boek kosten? Het boek kost nu in de voorinschrijving 19,95. Ja. Dat is helemaal niet. Nou. Nee, maar we willen het toegankelijk maken. Ja, dat begrijp ja, ik. En als je leuk. het na 1 jullie bestelt, kost het 22,95. Er komen nog portekosten bij, maar je kan het ook ophalen. Ophalen. Nou, ik zou zeggen, ga het gewoon reserveren en Juist. kom het halen bij de presentatie. Want ik denk dat als je een Zandvoorten bent en je houdt van autosport, dan ga je gewoon dit ja. boek uh, reserveren ja, is, en kopen. Uh, ik denk dat het een, een heel leuk toevoeging is ja. en je kan ook zien in het boek. Wat met Jan Lammers allemaal veel beter is gegaan, met erop sloten maken, ging met Wim iets minder goed. Iets minder. Dat was natuurlijk de eerste keer. Nou. En weer een andere tijd. Heel ander verhaal. Maar goed, hartstikke bedankt voor ja, je komst. En bedankt. nogmaals, ik zeg mensen, ga naar autosport.nl en ga dit boek gewoon ja. reserveren. En ik wil ja. er nog wel even bij aangeven, ook al hou je niet van autosport. Dan is het, is het nog is een prachtig boek de tijdgeest en allerlei andere dingen. Ja, het is een, een boeiend jongensverhaal, alleen ja, het loopt ja. niet goed af. Maar dat weet <laughs> je van tevoren. Ja, dat ja. kan gebeuren. Wij uh, moeten afsluiten. Dankjewel Rob voor je komst. Uh, we gaan nog even de agenda heel snel uh, proberen. Tenminste, uh, dat uh, doen Als we. Het allebei gaat lukken. Onder... ja, lukken. Okay. Oké, onderbeurt. Begin. We beginnen met de expositie. We gaan naar Zandvoort tot 16 maart. Dat is heel kort. Uh, dan 2 maart de final 4 op het Circuit Park Zandvoort. Ja, een race. 3 maart het Kindercarnaval in het Theater de Krocht en dat begint om 2 uur. Ja, dus, dus vandaag is het final voor op het Circuit Park en morgen is de Kindercarnaval. Even ter verduidelijking. Dan volgende week hebben we de Automax Street Power op het Circuit Park Zandvoort. Dat is 10 maart, dat is zondag. Ja, en om drie uur, diezelfde dag, op 10 maart, hebben we jazz in Zandvoort met Hermin Durlo op Bond Harmonica in Theater de Krocht. En daar kunt u vanaf drie uur voor 15 euro terecht. Geen geld. Dan de week erop. De regenboogborrel voor jong en oud bij Grand Café XL van half zes tot tien uur s'avonds. Ja, en dan kun je smiddags al naar de kinderkunstlijn, de opening van de kinderkunstlijn in het Sandvoorts Museum om twee uur. Precies. En dan de dag daarna is de opening van de expositie Frisse Wind door Ada Breedveld in het Sandvoorts Museum Dat begint om vier uur. Ja, en daarna gaat er flink gelopen gerend en alles worden. We hebben op 30 maart de 30 van Zandvoort, de omloop van Zandvoort en de Reynoldsward Zandvoort run precies. Ik wil nog even zeggen dat uh, na deze uitzending uh, ja, na deze uitzending om 12 uur kunt u luisteren naar een oude aflevering van ZFM Oud-Zandvoort uit 2013, waarin de heer Kiefer terugblikt op zijn ondernemingen. Nou, dat sluit mooi aan op onze uh, meneer Lemmens uh, verhaal, uh, laten we dat maar zeggen. En deze uitzending wordt volgende week dinsdagochtend om 11 uur herhaald. Dan gaan wij uh, elke eerste maandag van de maand kunnen we nog even zeggen, daarna we groep bij Ook Zandvoort van half twee tot drie. En dan hebben we elke eerste dinsdag van de maand om tien uur dertig... digitaal spreker voor al uw vragen over iPad, smartphone en dergelijke... bij Ook Zandvoort. We gaan eerst even bedanken. En nu gaan we iedereen bedanken. We bedanken de techniek, Thomas de Jong en Didier Hebbelink. De muzieksamenstelling voor Coor De redactie Gert van Kuik met de eindredactie van Greer Rutte... die ook heerlijk weer voor de koffie zorgde. En de presentatie door Irene de Jager. En Roy Dongen, dankjewel Roy. Nog even... Het kan er nog hè, want we hebben nog één minuut denk ik. Elke vrijdag medische gymnastiek bij pluspunt van kwart over negen tot kwart over tien in de Vlemingstraat. Kijk op pluspuntzandvoort.nl. En we moeten niet vergeten dat we ook Hoogland, Hotel Hoogland moeten bedanken Dat gasvrijheid. Precies. Voor de koffie, de thee, de gezelligheid. Kom de volgende keer gewoon eens luisteren naar radio hier, want het is hier echt supergezellig. Dan gaan wij eindigen met Kazebo. I like Chopin. Iedereen. Wel tot de volgende keer. Pas even zo. Ja.